Greenpeace projecteert vanavond het schilderij de schreeuw van Edvard Munch op de kerncentrale in Borselen. Het gezicht is gestileerd in geel en zwart, waarbij de ogen en de mond het logo van kernenergie vormen. Greenpeace vraagt met de actie aandacht voor de gevaren van kernenergie. Volgens de milieuorganisatie kan een crisis, zoals die in de centrale van Fukushima zich heeft voorgedaan, ook in Borselen gebeuren, al is de kans klein. Nederland moet af van kernenergie, vindt Greenpeace.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 Met Jeroen Stomborst. Goedenavond, een eredivisie Loze Zondag. In verband met het landprogramma geen wedstrijden in de Nederlandse competitie dit weekend. Uiteraard komt het Nederlands elftal vanavond wel aan bod. De Nederlandse ploeg bij het baanbielrennen haalde dit weekend vijf medailles bij de WK in Apeldoorn. Vandaag kwam daar onder meer een zilveren bij voor Teun Mulder. Alles doseren, mijn benen, mijn rug, mijn buik, alles...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 Behalve de WK-baanwielrennen was het ook de laatste dag van Indoor-Brabant. Springruiter Jeroen Dubbeldam werd tweede bij de Wereldbekerwedstrijd. Hij heeft denk ik wel laten zien dat hij over meerdere dagen heel constant kan presteren. En hij is het paard Simon van Jeroen Dubbeldam. Verder blikken we met Aard vierhouten terug op het wielerweekend. En we kijken natuurlijk een beetje vooruit naar volgende week Vlaanderens' mooiste. En een gesprek met Marco van den Berg over de bekerfinale in het basketbal. Het Nederlands zit tussen twee ontmoetingen in met Hongarije. Afgelopen vrijdag won Oranje in Boedapest Overtuigend, zeer overtuigend met 4-0. Dinsdag spelen beide ploegen opnieuw tegen elkaar. Dan in de Amsterdam Arena. De kwalificatie voor het EK in 2012 in Polen en Oekraïne verloopt voorspoedig. En Oranje is dus ongeslagen. En laat uitstekend voetballen zien ook nog eens. Ik ga erover praten met Ronald van der Geer. Ronald, goedenavond. Hallo Jeroen. Ja, die wed wedstrijd van vrijdag die was... Heel erg goed, termen als hogeschoolvoetbal, perfecte wedstrijd, Barcelona, hoor je ook veel. Was, mm -hmm. het, in was het inderdaad zo'n wedstrijd, die categorie? Nou ja, ik zei vanmiddag tegen Dirk Kuyt, was het close to perfection en dat, uh, dat beaamde die wel. Dit is waar Oranje eigenlijk al lange tijd natuurlijk naartoe wilde, alleen daar hoort een bepaalde ontwikkeling bij. A van de spelers individueel en met name ook de teamgedachte. En vertrouwen hebben in hetgene je van tevoren bedacht hebt. En ja, Oranje um, barst van het vertrouwen. En heeft, deze speel, heeft de spelers voor deze speelwijze. Hè, het continu bewegen voorin. Het steeds zoeken naar de vrije man. Het blijven lopen. Zoals we dat in de Champions League van, van, van Barcelona met enige regelmaat zien. Ja, en als de spelers uiteindelijk beseffen. Ja, dat kunnen wij ook. Dan kunnen ze zo'n wedstrijd op de mat leggen. En dat gebeurde afgelopen vrijdag. Maar dat heeft ook te maken toch met de tegenstander. Dat heeft ook te maken met de tegenstander. Natuurlijk was, was Hongarije, eh, speelde Hongarije geen hogeschoolvoetbal. En natuurlijk kom je op grote toernooien tegenstanders tegen... die zich op een hele andere manier op jou instellen. Maar het heeft, uiteindelijk eh, is de zwakte van Hongarije ook weer te herleiden... aan de kracht van het Nederlands elftal. Want Hongarije is er wel een paar keer uit geweest. En natuurlijk was, was Nederland stukken beter. Maar het spel van het Nederlands elftal tegen dit soort tegenstanders... is ook verbeterd. Want kijk hoe de kwalificatie voor het WK... En hoe Nederland toen speelde tegen gelijkwaardige tegenstanders. En hoe dat nu gaat, daar zit wel degelijk een verschil in. Ja, uh, jij hebt genoten, wij hebben genoten. Iedereen eigenlijk die die wedstrijd heeft gezien. Uh, ook de spelers hebben genoten van het spel. Zoals verdediger Joris Matthijssen. Ik denk dat we zelden zo'n mooie partij uh, hebben meegemaakt met, uh, met Nels Ja, ja, sommigen spreken over een vernedering. Maar we waren gewoon goed. En we wilden de tegenstander absoluut niet zo vernederen. Uh, ja, dan ben je verdediger aan het genieten van de jongens die voor je staan. Hoe noem jij dat voetbal dat Nederland speelt? Ja, ik weet wat je bedoelt, maar... Ja, wij, wij vergelijken ons uh, graag natuurlijk met, uh, met een team in Europa. Naam na weet je waarschijnlijk wel, maar... Je met een B. <laughs> ja, nou ja, dat is ook logisch. Ze spelen mooi voetbal en dat, dat streven wij ook na. En, ja, tegen Hongarije was dat uh, bijna hetzelfde, zou je zeggen. Zeker met, uh, in, in de tweede helft. Dat was uh, genieten en, ja, dan heb je als verdediger niet zoveel te doen. Alhoewel je natuurlijk altijd moet oppassen voor die tegel. Maar we waren vooral aan het genieten, ja. Komt dat allemaal door die trainingen van Van Marwijk? Want als je trainingen ziet hier, dat is allemaal gericht op snel en elkaar vinden en tik tak tok Ja, sinds ik erbij zit eigenlijk al onder Van Basten zijn we daar natuurlijk al mee begonnen. En deze trainer heeft dat doorgezet met vrijwel dezelfde groep. Ja, echt, dat... dat, dat, dat het heeft ook tijd nodig. Je kan niet in één keer met zo'n uh, nieuw elftal uh, toppen steren. We zijn nu heel lang bij elkaar en dat gaat steeds beter. Dus we kunnen nog steeds onszelf verbeteren. En dat zie je eigenlijk uh, sinds het WK, dat, dat we nog steeds doorgaan met dezelfde dingen. Ja, dat resulteert in mooie wedstrijden. Vind jij ook dat jullie verder zijn dan op het WK? Nou, dat is moeilijk te zeggen. Dat is moeilijk te zeggen. Ja, je, hebt, je bent natuurlijk een ervaring rijker. En het was een mooie ervaring, alleen ontbreekt er natuurlijk iets. Je hebt wel een uh, raar gevoel nog, uh, nog steeds erover. Maar... Ja, nog steeds. Ja. Is dat... Uh... Ja, daar gaat het ook nooit meer weg waarschijnlijk. ja, ah, dat weet je niet. Dat weet je niet. Nou, ik heb met iemand in Duitsland gepraat die ook een wk finale heeft verloren. Bij onze club. En die zegt nou, dat het nog steeds niet over is. Dus. Maar als je daarna nog eentje wint, want ik kan toch ook nog? Daarom? Nou, laten we eerst een EK proberen te winnen. Maar... Uh, deze groep heeft nog heel veel potentie, denk ik. Uh, we, we, we, wat ik al zei, we zijn lang bij elkaar. Ik hoop dat we nog jaren bij elkaar blijven. En dan, ja, dan, we, dan kunnen we heel goed worden. Wat heb jij dat gevoel ook van als er ooit iets met een groep te bereiken is, dan is het wel met deze groep? Ja, dat hadden we ook al voor het WK, denk ik. En ook bij het EK in 2008. En uh, dat gevoel wordt alleen maar sterker. Omdat je uh, vrijwel, uh, ja, ik zeg nog een paar spelers na. En Gio is natuurlijk gestopt, maar andere. André Ooy is gestopt, maar we zijn uh, bijna compleet gebleven. En dat, dat, dat is natuurlijk het goede gevoel dat je dan hebt. Als je ja, zoveel jaren bij elkaar bent en na nou, een, uh, een doel naast heeft. En wij worden, wij worden gewoon beter door deze trainingen. Doordat wij elke keer bij elkaar zijn. De automatismen komen erin. En, ja, het klinkt cliché, maar tegen Zweden en Hongarije hebben we dat laten zien. Ja, en daar ging het om. Die wedstrijd, Dat waren ja. toch de zwaarste uh, ploeg uit onze pool. En dan 4-0 thuis en 4-0 uit. Gefeliciteerd. Ja, dank je. Zoals, zoals ze altijd zeggen, we zijn nog, we zijn nog lang niet, maar het ziet er goed uit. We moeten dinsdag nog uh, drie punten uh, behalen en dan, uh, ja, dan zijn we een heel eind. Ik, uh, ik hoop weer met mooi voetbal, dat het Nederlands publiek ook op uh, mooi voetbal kunnen trakteren. Dan is het weer niet. Jongens, Matthijs was dat in gesprek met Bert Maanderink. Ronald, jij dat beloofd had voor dinsdag. Ja, dat is, maar dat is ook gelijk natuurlijk de grootste valkuil. Iedereen rekent natuurlijk op een, uh, op een gala-voorstelling. Ja. Waarbij 8-0 misschien wel niet genoeg is als je afgelopen vrijdag hebt gezien. Ja, vergeet niet dat Hongarije zich natuurlijk nog iets defensiever zal instellen. En de linies nog wat korter op elkaar zal houden. en nou, toch Die, hopelijk... die dachten nog een kans te hebben natuurlijk vrijdag. Uiteindelijk Vooraf. vrijdag wel. Ja, die, die zijn natuurlijk nou, niet heel onbevangen... maar nog wel met, met het idee van... misschien kunnen we gelijk spelen het, het, het veld ingegaan. Ja, die gedachte is nu natuurlijk weg. En de grootste valkuil zit natuurlijk ook wel bij het Nederlands zelf. Hoewel, eh, als je alle spelers spreekt... zijn ze zich er ter degen van bewust... dat deze wedstrijd moet worden aangevangen... met dezelfde gedachte als afgelopen vrijdag. En dat van onderschatting geen sprake mag zijn. Want dat is, daar wil ik eigenlijk mee beginnen... de grootste valkuil eh, voor, voor Oranje komende dinsdag. Ja, Joris Mathijs had het ook al over... Barcelona, het voetbal van Barcelona, werd hem een beetje in de mond gelegd, natuurlijk. Door, door, door Bert. Maar, maar, maar is het inderdaad een vergelijking die je kan maken? Nou, het is, het is de stijl van Barcelona, zoals Barcelona speelt. Dus Bert hoefde hem dat niet eens in de mond te leggen. Hij had het daar zelf. Eigenlijk natuurlijk ook wel over. Um, dit is het spel wat in Europa op dit moment de handen op elkaar krijgt. Uh, he, bewegende mensen, voorin altijd de vrije man. Mensen die van de flank komen, snelle positiewisselingen. En ja, op die manier breng je je tegenstander aan het twijfelen. Maar hou je wel continu zelf het balbezit En kun je dus eigenlijk als een zwerm bij je over, over het veld gaan. En nou, uiteindelijk is ik je die bal naar voren gegeven op het moment dat daar de ruimte is. Nou ja, dat spel van het Nederlands Elftal leek heel erg op dat, uh, op dat spel van Oranje. En het is mogelijk. En ja, dat, dan citeer ik. Maar een beetje. Die zegt: van ja, we zijn heel lang bij elkaar. Nou ja, dat klopt. Hè. De, er, is een, er is een geraamte van het elftal, dat al geruime tijd bij elkaar is, dat een bepaalde basiskwaliteit heeft. Maar ook het plezier en het vertrouwen heeft opgedaan bij de club. Dat heeft meegenomen naar het Nederlands elftal. Ja, en dan ontstaat er vanzelf een bepaalde chemie, waar je nog eens een beetje een schepje er bovenop kan doen. Hè, omdat, omdat het kwalitatief natuurlijk zo goed is. Maar het plezier, bijvoorbeeld van de vaart is er natuurlijk een mooi voorbeeld van. Van ja. de vaart uh, heeft een tijdje in een dip gezeten, maar draait in dit machine je op volle toeren mee ook al, omdat hij de kwaliteiten heeft... maar ook omdat hij op dit moment barst van het vertrouwen en het spelplezier. Maar kunnen ze dan ook tegen topploegen, denk je? Hoe, hoe schat jij dat in? Nou, als je uitgaat van, van eigen kracht en um, Barcelona kan het tegen topploegen... Nou, als je dit vergelijkt met, met, met Barcelona, moet het tegen topploegen misschien, ook kunnen. Misschien het juist nog zal... wel meer. Nou ja, misschien krijg je dan juist nog wel wat meer ruimte. Dat zou, dat zou heel goed kunnen. Maar uh, ja, Nederland is een topploeg, hè? voor alle duidelijkheid. WK-finalist, alleen Spanje was beter. Dus als je een, een, een, een, ja, een, een topploeg bent... dan kun je dat natuurlijk ook tegen een opponent van gelijke waarde. Dinsdag uh, dus opnieuw tegen de Hongaren in de arena... met dezelfde lspers Nederlands. Want, want, want Van Bommel is er opnieuw niet bij. Hè? Hij uh, blijft geblesseerd. Ja, hij, uh, hij is afgehaakt voor die uitwedstrijd... Uh, die, die knie, die, die, die uh, ontsteking, slijmbeursontsteking... boven die knie speelt hem eigenlijk nog steeds ja. parten. Ja, ik denk uiteindelijk dat hij misschien wel... met wat risico had kunnen spelen. Maar moet je risico nemen in deze fase? Nee, waarom zou je een elftal dat, ja. uh, dat zo makkelijk draait? Ja, dan, dan moet je deze man denk ik gewoon zijn rust gunnen... en uh, zich laten concentreren op de club. En vooral niet gaan forceren. En het voorkomt dat uh, de, de bondscoach... Een, een hele zware beslissing moet nemen. Want wat doe je uiteindelijk? Ik denk dat hij misschien wel had gekozen... voor voor, uh, het passeren van Van Bommel en dit elftal Was wel wat logisch vrijdags, Ja, natuurlijk. Wat, wat afgelopen vrijdag zo fantastisch gepresteerd heeft om dat met name te laten staan. Ik denk ook dat dat het uitgangspunt is geweest ja. en dat mede daarom ook uh, is gezegd: van joh, uh, ga jij in Italië verder herstellen? Wat, wat mij opvalt, uh, Ronald, is, is dat spelers natuurlijk ook uh, dan heel gemakkelijk ingepast kunnen worden als het dan zo lekker loopt. Zo'n Erik Pieters, ja, geruisloze is hij aangesloten. Ja, um, goed opgevangen, vertelde hij vanmiddag ook, uh, door, door het team. Omdat hij daar natuurlijk toch wel tegenop keek. Er wordt wel iets meer van hem verwacht uh, bij het Nederlands Elftal dan van PSV. Omdat het gewoon wel hè, een paar niveaus hoger is, ook, mm -hmm. op, uh, ook op de training. Maar ja, als, als inderdaad zo'n machine gewoon lekker draait... en jij bent het nieuwe onderdeeltje, dan, dan trek je jezelf uh, op aan het, uh, aan het niveau. En dat geeft inderdaad aan dat, dat dit soort spelers... Je zag het ook aan, aan Kevin Strootman, dat zie je dan ook al op de training. Hè? Dat is een jongen die aan het begin van dit seizoen nog in de Jupiler League uh, speelde bij Sparta. Via Utrecht nu uiteindelijk in dat Nederlands elftal is gekomen. Speeltijd krijgt van Van Marwijk. En op het moment dat hij mag spelen in dit elftal. Natuurlijk is hij zover nog niet dat hij een middenveldpositie kan claimen. Maar hij kan wel mee. En dat heeft ook te maken natuurlijk met, met ja, de, de manier waarop je uh, geabsorbeerd kan worden. Bijna door het team. Ja, hoe in, wat, wat is de rol van Bert Van Marwijk? Ja, die is natuurlijk belangrijk want hij is de bondscoach. Maar vind jij dat hij dit team echt op gesmeed heeft? Dat het zo goed voetbalt? Ja, dat denk ik wel. Hij heeft, uh, hij, heeft, hij heeft er een idee op losgelaten. Is eigenlijk nooit van zijn eigen filosofie afgeweken. Natuurlijk is er wel eens wat, wat, wat kritiek op hem geweest dat het allemaal wat te voorzichtig was. Met name die twee posities voor de laatste linie. Ja. He, dat daar met Van der Vaart wel iets meer voetbal in is gekomen. Maar Van Marwijk is ook de man die een tijd geleden volgens mij al eens gezegd heeft. Ja, uiteindelijk gaat het voetbal zich steeds verder ontwikkelen. En komen we terecht in een fase waarin je vier man achterin hebt en zes man ervoor. Die continu van positie wisselen. Waardoor je geen specifieke rechtervlak. Aanvaller, linkerflank aanvaller, diepe spits meer hebt, maar dat het eigenlijk een machine is die continu op zoek is naar mogelijkheden en afspeelmogelijkheden en de ruimte zoekt. Ja, dat is, dat is zijn gedachte over het nieuwe voetbal. En heel ja. langzaam maar zeker zie je dat het Nederlands zelf daar daarnaartoe groeit. Dus ja, ook een dikke plus voor hem natuurlijk. We ja. um, nou hebben we niet vaak genoten van kwalificatiewedstrijden de afgelopen. Nou, tig jaar is die periode nou, dus we nou hebben nou We hebben leuke tussen gezeten. Jawel, maar goed, het was vaak toch hangen en burger tegen kleine tegenstanders. Ik kan me late doelpunten van Van Nistelrooy herinneren en zo. Ja, en de uitwedstrijden met name. Ja, ja nee, dat klopt wel, dat klopt wel. Wat dat betreft was dit een, uh, dit, dit een hele nieuwe ervaring afgelopen vrijdag. Ja, wel, ja, Oranje er natuurlijk de laatste tijd wel in, uh, in slaagt... om in wedstrijden snel te scoren, waardoor die wedstrijd eigenlijk snel op slot zit. En daar vormde de wedstrijd vrijdag geen uitzondering in. Maar ja, men heeft duidelijk, dat, dat zei Dirk Kuyt ook vanmiddag nog... Geleerd van het WK. Weet je. je kunt natuurlijk gaan, gaan zitten sippen op het moment dat je, dat, je, dat je een WK finale verliest. En het WK niet helemaal geworden is wat je ervan verwacht had. Je kunt het ook opslaan en daar sterker van worden. En dat is eigenlijk bij dit Nederlands elftal gebeurd. En dat zie je dan ook terug in hele lastige kwalificatiewedstrijden. Op naar het EK. Ronald, dankjewel. Okay. Voor het duel trouwens van dinsdag tussen Nederland en Hongarije... in de Amsterdam Arena zijn al 49.000 kaarten verkocht. De kwalificatiewedstrijd is daarmee zo goed als uitverkocht. Het duel staat onder leiding van de Noorse scheidsrechter Sven-Otvar Moon. In Hongarije moet het dinsdag doen zonder Zoltan Liptak en Akos Elek. De twee internationals kregen afgelopen vrijdag een gele kaart. En voor Liptak betekent dat zijn vierde keer geel. Elek liep tegen een tweede gele kaart op. Beide zijn voor één duel geschorst. Tim Het eerste en ook misschien wel het laatste wat we van ze hebben gehoord. Fiction Plane, Two Sisters. Na drie dagen leken de wereldkampioenschappen baanwielrennen... voor Nederland op een fiasco uit te lopen. In het weekend kwam alles toch nog goed in Apeldoorn. Gisteren pakten de Nederlandse renners al twee medailles. Het goud van Marianne Vos en brons voor Teun Mulder. Vandaag kwamen er drie plakken bij. Teun Mulder stond opnieuw op het podium op de kilometer tijdrit. Eindigde hij als tweede. Een knappe prestatie. Het goud was voor de Duitser Stefan Niemke... Het leverde bij Mulder eerst wel wat gemengde gevoelens op. Ja goed, ik was natuurlijk uh, heel blij met mijn zilveren medaille... maar ook een beetje teleurgesteld dat ik net geen goud heb. gewonnen. Maar in deze ambiance met het publiek... kan ik niet meer dan tevreden zijn. Uh, het lab was erg hooggelegd door Niemke. Ja, schrok je van zijn tijd? Nou, ik wist wel dat hij zo hard kon... maar op deze baan, onder deze omstandigheden was het echt wel heel goed. En uh, er waren er nog twee andere goede tijden. En ik was gewoon heel blij dat ik uh, tweede werd. En dan in het begin voel je niks... maar dan ga je zitten en dan, uh, dan slaat de pijn wel toe. Ja, waar, waar heb je pijn? Overal? Alles doceren. Mijn benen, mijn rug, mijn buik, alles. Ik moest net overgeven en dan uh, ben je heel blij, maar ook heel beroerd. En nu voel ik even dat ik weer goed ben. Ik ben op adem, maar ja, het was echt een hele zware race. Waar zat hem de zwaarte in? Was het ook die laatste ronde die van Nimke zo goed was? Oh. Ja, dat is wel zijn sterke punt. Maar op deze baan, je uh, winnen gewoon uh, renners die uh, heel hard kunnen fietsen, geen flyers. En hij is gewoon een hele strekke renner. En uh, ja, gelukkig was ik vandaag ook een uh, strekke renner, dat ik het goed vol kon houden. Behalve de laatste ronde, ik lag tot en met de halve ronde lag ik nog voor. Maar ik merkte wel dat ik stil viel. En dan kun je niet meer dan tevreden zijn met zilver. Dat zei Teun Mulder tegen Dionne de Graaf. Hij was dus tevreden met zilver. Theo Bos moest genoegen nemen met brons. Hij werd samen met Peter Schep derde op de koppelkoers. Het was voor Bos de rentree op het hoogste niveau als baanwielrenner. En het werd dus een geslaagde rentree. Vooraf had ik er mijn medaille gehoopt. Hij stiekem, stiekem hoopte we wel een beetje op een trui.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 Ja, hoe was het om door die orkaan van geluid uh, te rijden? Ja, het was superleuk. Uh, ja, Robert zei al, alles, alles voor die laatste sprint. En die Fransen die, ja, die gingen bij ons ook uh, op het wiel rijden. En uh, ja, we timeden op zich goed. Dan ging je in de wedstrijd één keer verkeerd. Dus ik kwam in met de andere ronde. En als je dan op kop komt, dan moet je gewoon vanuit de aflossing vol doortrekken. En dat heb ik gedaan. En, uh,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 Al dus Kirsten Wild tegen Steven Dalebout. Met haar medaille komt de Nederlandse ploeg dus op vijf plakken. En uh, Wild had het al over de bondscoach. Een van de Nederlandse bondscoaches is Robert Slippens. Verantwoordelijk voor de duurrenners. Hancock vroeg aan Slippens hoe hij terugkijkt op de wereldkampioenschappen in eigen land. Uh, ja, positief. We hebben vijf dagen hele spannende wedstrijden gehad. Uh, de eerste drie dagen hebben we niet het resultaat gehad waar we eigenlijk heel hard voor gewerkt hadden. De laatste twee dagen gebeurt het, uh, gebeurt het wel. Ga eens terug naar die eerste drie dagen. Dan, dan rijden de ploegen. Belangrijk onderdeel ook met het oog op volgend jaar met de spelen. Wat kan je zeggen over jouw ploegen? En laten we dan eens beginnen met de mannenachtervolgingsploeg. Ja, de mannen die worden, worden hier zes. Uh, als zijn we heel reëel, uh, is dat gewoon de plek waar we het hele seizoen uh, op eindigen. We zijn al een aantal malen stuivertje aan het wisselen geweest met Spanje. Die worden vijf. We zitten er redelijk kort achter. Uh, het positieve daarin is dat ik uh, vind dat het gat richting uh, plek 3 en 4 uh, kleiner is geworden. Dus uh, ja, daar kunnen we eigenlijk alleen maar uh, tevreden over zijn. Tevreden over zijn, maar goed, je wil altijd meer. Zeker als je uh, volgend jaar naar richting Olympische Spelen gaat, dan gaat het om medailles. Hoe moet je nou in de buurt van die medailles komen? Kan dat met deze jongens? Uh, ik denk dat het met deze ka jongens kan. Alleen we moeten wel uh, een brede draagvlak creëren, zodat we niet altijd dezelfde jongens moeten inzetten voor de aankomende ja, periode met wereldbekerwedstrijden. Dus ja, het zou mooi zijn als we de groep uh, kunnen vergroten met jongens die, uh, die allemaal dat niveau gaan halen. En dan heb je het vaak over jongens die normaal op de weg rijden. Hè? We kennen de Terpstra's, de Maurissen, misschien wel Theo Bos. Ga je daar actief actie in ondernemen om richting die jongens, uh, ja, uh, om ze te pushen om uh, naar de top te komen? Ik denk dat we eerst gewoon het, uh, het WK moeten evalueren. Wat, uh, wat is goed gegaan, wat is niet goed gegaan. Waar kan het aan liggen dat we de eerste drie dagen niet hebben uitgehaald waar we wel zo hard voor gewerkt hebben. En ik denk dat we dan een plan moeten gaan maken om daarin uh, verder uh, te gaan. En kijken wie we daar nog uh, bij willen hebben en uh, kunnen gaan invullen. De vrouwen? Ja, de vrouwen die hebben ook gewoon naar behoren gereden. We worden weer vijf. Uh, dat was een teleurstelling. We hadden toch wel richting de eerste, eerste vier voor nog de tweede rit willen rijden. Aan de andere kant vind ik daar ook weer dat we Kirsten hebben kunnen inzetten dit jaar nieuw bij de ploeg. Uh, ik denk dat we ook gezien de tijd een stapje dichterbij hebben gedaan naar de, naar de top. En dat we daar ook gewoon dit seizoen mee aan de slag kunnen. Dus ook deze groep verbreden uh, zodat we wat meer draagvlak hebben. Uh, en dat ze elkaar kunnen verbeteren. Je noemt al de naam van Kirsten Wild. Ja, nou wil het geval dat volgend jaar op de Spelen dat nieuwe onderdeel, of dat Omnium, voor het eerst op het programma staat. Ja, zij debuteert dit jaar op dat onderdeel. Ze rijdt bij de Wereldbekers in de wereldtop, ze wint hier een bronze medaille. Nou, ik vind dat we, onze hele ploeg bestaat, uit klasbak. al kijk je wat ze de afgelopen hele seizoen ervoor hebben gedaan. Kirsten, die maakt uh, haar uh, favoriete, rol, uh, favoriete rol gewoon waar. Uh, ze wordt twee keer twee in een Wereldbeker. Is goed, wordt op je gelet en ze wordt die derde. Uh, ze heeft heel hard gewerkt aan haar slechtste onderdeel. Is nog, uh, internationaal zou het nog veel beter moeten, maar het is wel een kanjer uh, waar we hopelijk uh, nog meer mee gaan scoren. Ja, wat haar zwakke onderdeel is, is die 500 meter. Uit, uh, uit dat startblok komen, zeg maar. Dat, dat begin. Hoe kan je dat trainen? Hoe, hoe word je daar beter op? Ja, dat is uh, heel veel doen. Uh, heel veel tijd op daarop uh, investeren. En uh, dat, uh, dat blijkt, zal ook weer blijken na de evaluatie. Uh, hoe we dat gaan aanpakken. Nou, want als ze daar eens een plek of zeven zou kunnen winnen, dan ga je echt meedoen hè? Ja, ze moet die marge gewoon richting de top, moet ze daar klein in houden. Ze, ze pakt heel veel winst in de tactische onderdelen, daar is ze heel sterk in. Uh, ze rijdt een hele goede vliegende ronde. Dat zijn onderdelen die ze goed beheerst. En de onderdeel waar ze niet beheerst, daar moet ze zo kort mogelijk eindigen bij de top. Ze zal hem nooit gaan winnen, maar ze kan hem wel een stuk verbeteren. na nou moeten we natuurlijk ook nog wel wat behandelen. Marianne Vos. Ja, eh, ook een uitzonderlijk talent. Hij eh, heeft haar favoriete rol niet kunnen waarmaken in de puntenkoers. Revanceert zich gisteren. Eh, ja, uitstekend. Daar eh, is niks anders over te zeggen. Tactisch goed gereden, eh, goed geluisterd naar de aanwijzingen. En daardoor eh, ja, het feilloos kunnen afmaken. Wat zijn nou jouw plannen met haar? Ja, ik, eh, ik ben niet de enige die plannen met haar heeft. Eh, ze is natuurlijk... Eh... zou je willen? Ja, ik, zou, euh, ik zou zoveel willen. Ik denk dat we eerst euh, met, met diverse mensen om tafel moeten zitten. En met Marianne zelf wat zij wil. En dan een plan van aanpak moeten gaan maken euh, hoe dat verder gaat. Wanneer moet dat duidelijk zijn? Want ja, Het lijkt nog ver weg, maar het is eigenlijk heel kort dag. Nou, het is kort dag. Uh, het, uh, ons probleem is dat wij pas volgend jaar april weten of we gekwalificeerd zijn voor de Olympische Spelen. We staan er heel erg goed voor. Ik ga ervan uit dat we dat blijven. Al kijk je naar de, hoe we meedoen op het internationaal niveau. Maar we moeten daar nog wel uh, een keer een keuze in gaan maken. Uh, je wil hem zo snel mogelijk, maar we moeten gewoon eerst een duidelijk plan neerleggen... met de meiden bespreken voordat we een keuze kunnen gaan maken. Ben je nou positiever dan een jaar geleden, toen het eigenlijk allemaal begon? Met je, toen je begon? Nou, vorig jaar was alles nieuw. Uh, dan ben je gespannen voor elk onderdeel. Uh, ga je nog niet zozeer met doelstellingen en verwachtingen naar een WK toe. Want uh, we waren toen nog relatief uh, jong aan de gang met iedereen... Uh, nu heb je verwachtingen, je bent een anderhalf jaar verder. Uh, ja, dan kijk je toch wel uh, anders naar een WK. En zeker omdat het hier in Apeldoorn was. Wat is de conclusie? Alles uh, goed uitgepakt. Het is, uh, ik denk dat we in Nederland trots mogen zijn op een evenement als dit. Uh, enthousiast publiek, uh, goede wedstrijden. Nederland die je toch laat zien op uh, een internationaal niveau uh, mee te doen. Ja, ik denk dat het een topweek is geweest. Kort, kort. Sebastian Vettel heeft de openingswedstrijd van het Formule 1 seizoen gewonnen. In Melbourne reed hij van start tot finish aan de leiding. Lewis Hamilton werd tweede. Na afloop werden Sauber-coureurs Perez en Kobayashi gedisqualificeerd. Sauber zouden technische regels hebben overtreden. Eén dag na haar wereldtitel op de baan... kon Marianne Vos opnieuw een titel bijschrijven. Nu deed ze het op de weg in Limburg. Daar won ze een voorbereidingskoers op de ronde van Vlaanderen. En Alberto Contador was de sterkste in de ronde van Catalonië. In de zevende en laatste etappe werd zijn leidersdrui niet bedreigd. De laatste rit werd in de sprint gewonnen door de Fransman Dumoulin. En het criterium internationaal is een pooi geworden voor Frank Schleck. De kopman van de ploeg legde de basis voor de overwinning al in de eerste etappe. Sarah Bareilles, king of anything. We hebben het gehad over baanwielrennen. Nu gaan we praten over wielrennen op de weg. Want nog een week te gaan. Hè. Dan is de ronde van Vlaanderen. En de kanonnen zijn inmiddels warm gedraaid. Twee mooie wedstrijden dit weekend. Ik kende twee mooie grote winnaars. Gisteren was Fabian Cancelara oppermachtig in de E3-prijs. Haar Vandaag won Tom Bonen Gent-Wevelgem. En dat terwijl hij eigenlijk wilde starten in Haar Maar van de ploegleiding van Step mocht dat niet. Bonen wilde na afloop niet lager. Nee, ik, ben, uh, ik ben in eerste plaats uh, werknemer van, uh, van onze wielerproeg. en uh, ik had graag Harald Beekje gereden, omdat ik al een paar jaar aan het proberen ben om die voor de vijfde keer te winnen en al twee keer dichtbij was. Maar uh, ja, ik moet ook begrijpen uh, dat er hogere belangen zijn uh, dan alleen maar eigen belang. Uh, op dit moment zijn die punten heel belangrijk voor ons en uh, ik ben ook heel blij dat ik, dat ik vandaag uh, de tweede keer in het gaan kunnen winnen heb. Het eerste wat ik echt op gehamerd had deze week is dat ik terug de ploeg wou zien van, van de vroegere tijden. Zoals dat mensen Remo eigenlijk gereden hebben. Maar toen was ik zelf nog niet goed genoeg. En uh, ik ben heel tevreden dat iedereen zo goed zijn best gedaan heeft. Tom Bonen terug en vooruitkijken. Dat doen we altijd met Aard Vierhouten in de studio Aard. Goedenavond. Snap jij dat, dat, dat Bonen liever in Harlebeek wilde rijden? Ja, is ook, in die zin geeft hij wel zelf aan eigen belang een beetje. Maar het is ook. Ja. Uh, de E3 prijs is eigenlijk een, een hele kleine uitvoering van de Ronde van Vlaanderen. Dus je, je kunt daar nog even dit testen, nog even dat voelen. Je maar kunt... Wevergem is groter in naam. Ja, maar binnen de wielerwereld zelf niet. Nee, o, nee de winnaar van E3 prijs wordt hoger ingeschat dan de winnaar van uh, Gent Wevegem. Okay. Dus er is toch een, een, een, een. De moeilijkheidsgraad van de E3 prijs is, is zoveel malen hoger dan Gent Wevegem. En daardoor krijg je dat. Je als je, je daar test, als je daar nog een keer voelt over de juiste kassijstroken, klimmetjes die je ook allemaal volgende week weer moet gaan doen tijdens de Ronde van Vlaanderen. Ja, die wil je eventjes voelen die week ervoor. En uh, ja. dat is ook uh, zeker de keuze ook van Cancellara en nog een aantal van dat soort favorieten. En leg nog even uit waarom Lefebvre dan toch zijn sterkste ploeg in Gent-Wevelgem wilde hebben? Ja, het is heel duidelijk. Ze hadden tot op eergisteren nul punten in de Wereld League voor het wielrennen world tour. Hè? Ja, nieuwe, nieuwe, en als je, daar, ja, als je daar dus op die manier in staat met, met Quickstep... Met, met, met, met een bedrijf waar miljoenen achter zitten... en een ploeg waar een miljoen in omgaat... Ja, dan wil je natuurlijk daar niet staan. Daar hoor je ook niet thuis als ploeg. En uh, Het is het een en ander fout gegaan, maar het heeft natuurlijk ook mee te maken met... op het moment dat de kopman niet echt goed fungeert in de, dit soort wedstrijden... waar hij echt de absolute kopman is... Uh -huh. ja, dan valt de ploeg wat tegen en dan vallen de punten tegen... en dan loopt alles niet goed... En dat is ook wat, wat Tom heel duidelijk uh, benadrukt nu uh, in dit interview ook. Dat hij weer die ploeg wou zien die hij al een tijdje aan het missen is. De, de ja. ploeg die ook vanaf het begin af aan in de wedstrijd zit. Die niet achter de feiten aanrijdt. machtig, zit... hè, waren ze eens. Ja, ja, uh, ja mee zitten in een kopgroep. Als er tien man weg is, moet je twee man of één man minimaal mee hebben. Ja. En dat was gewoon niet het geval. Er zat gewoon niemand mee. Bonen uit kritiek op zijn ploeg dus. Maar er was ook wat kritiek op hem, hè? Ja, het, is, het is een wederzijds, hè? uiteindelijk. Als de ja. kopman faalt, dan, dan, dan dreigt het, zo, zo gezegd, de andere mannen die het voor hem vuur, uit het vuur moeten slepen, de gaten die rijden... Uh, zorgen dat hij zijn regenjakkie krijgt, zorgen dat hij zijn drinken heeft, die gaan dan ook net even soms een stukje minder hard voor een kopman. En dat is, ja, je moet uiteindelijk weer, die weer win situatie zien terug te krijgen. De ploegenoten vieren feest op het moment dat Tom ook feest viert. En dat is, uh, dat is nu eindelijk weer terug. En dat is een goede zaak, zeker ook voor, ja. uh, voor onze Nederlander in die ploeg, Nicky Terfsta. Die reed uh, zaterdag een geweldige race in de E3-prijs. En ik denk dat die uh, met z'n tweeën, dat ze dan eindelijk nu toch ook in Vlaanderen wel weer wat uh, kunnen uithalen. Um, hij won met zijn oude stil, sprintend, sprintend, bonen. Um, hoe indrukwekkend vond je zijn uh, zegen? Nou, wel heel erg uh, gezien, zijn, uh, gezien zijn vorm van twee, drie weken terug. Hij um, is het zo duidelijk ziek geweest. heeft zich geworsteld door de Dreno heen. Alles uitgereden op Hangen en Wurgen. Milans Remo goed meedoen. Maar als je dan kijkt naar de eerste tien in de uitslag... de favorieten die ook straks weer in Vlaanderen staan... En Tom wordt gelost in de finale. En dat, dat doet zeer. Zeker voor een, voor een kopman die gewend is mee te doen voor die overwinningssprint. Mm -hmm. Die kwam er niet aan te pas. Dus ik denk dat hij dat heel goed heeft opgepakt. En, en echt voelt dat hij aan een stijgende lijn zit. En dat is uh, vandaag absoluut een, uh, ja, een, over, een, dus een dubbele overwinning voor, voor Tom richting de grote koers. En dat zijn toch echt uh, de Ronden van Vlaanderen prijs op. Hè? En kan je hem dan vergelijken met Cancellara? Die nou, gisteren natuurlijk wel heel magistraal won. Ja, absoluut. Uh, Nicky spartelde nog een beetje tegen. En die probeerde nog ja, een beetje richting dat gaatje klein te houden. Maar je zag toch eigenlijk uit die hele groep dat iedereen zich er een beetje neerlegde. En dat, uh, dat is wel een gevaar. Want als je 15 man achter je hebt rijden waarvan niemand de interesse heeft om het gat dicht te rijden. of denkt dat het gaat lukken. Ja, dat is in het voordeel van Kanselare vol, volgende week. Als, als die gaat. Hij heeft zijn psychologische ook onder. Dat is het. Dat is een beetje het spelletje op dit moment. Ja. Um... Het gaat natuurlijk wel pas beginnen... Uh, dat zeggen de mattedoren zelf ook uh, in, in interviews... volgende week met de Ronde van Vlaanderen. Ja, dat, dat is wel meerdere keren gezegd. Maar als je goed kijkt naar de winnaars van de Ronde van Vlaanderen... van de afgelopen jaren, dan wonnen ze... omloop het nieuwsblad, uh, dan wonnen ze de E3-prijs. Dan werd er gewonnen door de weeks nog. We krijgen de komende dagen krijgen drie dagen van de pannen nog een keer. Ja. wordt vaak gezien van de renners die zich nog niet helemaal vertrouwd voelen... toch nog even drie dagen... Alles op alles zetten en goed verzorgen. Maar daar werd ook gewoon gewonnen... Een de tijd dat, dat ik samen reed met Peter van Peter... bijvoorbeeld bijvoorbeeld de Lotto-Domo-ploeg. Hij won E3-Prijs. Hij won de 3.000 van de pannen. En hij won de Ronde van Vlaanderen. En die week erop wonen we ook nog een keer. Want ik zeg dan we, eh, prijs Robert, Dus... Het zit er niet dat je volgende week ineens als een duveltje een doosje die koers gaat winnen. Daar zit wel een verloop in. En als je goed bent, dan mag je dat tonen. En dat doet Kanselaren bijvoorbeeld. Ja. En, en gelukkig voor Tom. Maar, maar wordt die ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, worden, worden die steeds groter gemaakt? Ja, dat zijn, dat zijn monumenten in de wielersport. Dat en, zijn het en, altijd al. Maar ik heb het idee dat de laatste jaren alleen nog maar dat we alleen nog maar voorbereidingskoers aan het rijden zijn. Het wil natuurlijk ook mooie koersen zijn dit weekend. Ja, absoluut. We zal allemaal winnen. Eh, wat wat gister, gisteren en vandaag. Ik bedoel dat. Eh, ik zou hem heel graag op mijn palmrest hebben gestaan. <laughs> Die ja. wedstrijden. Het is mij één keer gelukt om op het podium te komen. In uh, E3-prijs. En, en, en dan sta je naast een, een bonen en een, een balan. En dan kijk je daar omhoog. En denk je, ja, ik ben tien jaar ouder. En hier staan twee jongens van 26. Dat is een heel raar gevoel. Maar dat was voor mij wel een overwinning. Om in zo'n wedstrijd daar te kunnen staan. Dus dat, zo, dat is dus de beleving van, van het wielrennen en de klassiekers. Die voorbereidingskoersen, dat wordt zo genoemd. Maar het zijn koersen op zich. Iedere keer is het weer een strijd en een oorlog. En zorg dat je daar bij de eerste komt in de finales. Ja, um, wie, wie zijn voor jou volgend weekend in Vlaanderen de grootste kanshebbers? Ja, zijn dat de mannen die we vandaag hebben gezien? Het is een beetje... Um, uh, bekijken wat, wat de kopmannen gaan doen. Kanselaar weten we. Die mag je niet laten gaan. Je geeft hem 10 meter en je ziet hem niet meer terug. Daar gaat nu wel, wel degelijk een bepaalde focus op liggen. Er zijn een paar de jongens in de, in de teams die daar een blok op kunnen vormen. Met drie of met drie man in die finale terechtkomen. En dan kan Kanselaar niet laten gaan. En dat kan het grote voordeel zijn van de jongens die net iets daarachter zitten. Dan denk ik aan Langeveld, aan een terpstra. Als we kijken in het Nederlandse kamp. Maar we hebben de afgelopen weken ook zien dat Houseler weer ontzettend stabiel is sterk is, aanwezig is, net niet voor de overwinning rijdt... maar wel altijd bij de eerste tien rijdt in al die belangrijke wedstrijden. Mm -hmm. Dus het, ik denk dat uit die, uit die lichting die daar net van die topfavorite af ligt... dat die de kansen moeten kunnen grijpen, denk ik. Maar als je Cancellara toch zo ziet wegrijden gisteren? Um, ik had het gevoel dat er ook al reden, er, ik weet niet hoeveel ploegenoten erachter... niemand kon er gewoon bijhouden. Nee, maar dat is wel, uh, rond Vlaanderen rij je vaak met een groep van mannen, 40 nog, in ja. de laatste 40 kilometer. En als je in die 40 twee of drie ploegnoten hebt, dat is ook wat Bonen heel duidelijk op van we moeten gezamenlijk die finale in en je moet niet alleen die finale door mij laten rijden. Nee, ik wil nog twee man van mijn ploeg daar ook hebben en die, dat moet kunnen. Dat, zo hebben we altijd gekoerst, dat moet weer terugkomen. En hij weet dat dat zijn enige is. want als hij één op één met kanselaren moet fietsen, dat heeft hij vorig jaar twee keer gevoeld. Ja, dat gaat, gaat hij goed. Dat gaat niet route. Hoe leiden de Nederlanders het dit weekend? Ja, ik vond het wel goed. Ik heb een beetje bekeken, zeker een zaterdag. We ja. hebben toch weer acht Nederlanders met de eerste 50 in de E3-prijs. En dat is een, Het is een erg lastig koers. En als je daar op die manier goed kan rijden, nou, dat stemt, stemt toch wel goed. Uh, Langeveld die toch bijvoorbeeld echt problemen heeft gehad met zijn val in Milaanse Remo rijdt de koers gewoon goed uit in die tweede grote groep... die daar binnenkomt met Lars Boom samen. Hebben vandaag ook allebei samen gereden. Gaan geen driedaars van de pannen rijden. Die gaan deze week weer uh, goed verzorgen en herstellen richting Vlaanderen. Dus ik denk... Ik, ik heb wel een goed gevoel bij de Nederlanders. Uh, Postema die, die ook weer wat terugkomt... vanuit uh, de ondersteunende rol richting Kansgelaren. Mm -hmm. Dus uh, aan de andere kant, uh, de vakantie uh, zijn de jongens toch... Uh, lieve wedstrijd, die dan waarschijnlijk gaat optreden. En die hebben daar dan de specifieke kopman... De Volder en uh, Leukemans... Die hebben ook een goed niveau, dus die kunnen ook mee gaan doen. En dan denk ik dat we toch een beetje moeten gaan zoeken: van ja, grijpt Nicky Terpstra de kans? Gaat Langeveld ervoor? Ik denk dat dat uh, de uitgesproken mannen zijn die mee kunnen doen tegen een kanselaar en tegen, tegen bodem. Ja, en, en hoe zit het met de rest van bijvoorbeeld de rauw Of is het Langeveld hun troef? Ja, ik zou niet twijfelen. Ik bedoel alles op één. En, en Lars Boom moet zich nog steeds bewijzen. na 200-kilometer-wedstrijden. Ik ben ja. nog steeds niet overtuigd dat hij daar al nu staat. Ik denk dat hij nog een extra jaar nodig heeft. En Sebastian heeft dat wel laten zien. En ook, we zagen ook in het traino. een rit van 240 kilometer. Dat doet hij toch mee voor de eerste plek? Dat zijn de momenten dat je even jezelf kan testen. en kan laten zien van ik sta er. En die heb je echt nodig. En het is gewoon 260-kilometer-koers. En dat is toch bepalend. Die laatste 30 kilometer van. Over die grens van 200 kilometer, dat is voor de, voor de wielrenner altijd heel erg bepalend. Ik heb er nou wel zin in. Ja, ik ook. Ja. <laughs> Oké, okay, hartelijk dankjewel. Okay. Four in one day, lying in the of your Worlds above and worlds below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 Thousands in one.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 van Crowded House. Springruiter Jeroen Dubbeldam is tweede geworden... bij de wereldbekerwedstrijd bij een indoor Brabant. De Nederlander moest Dennis Lynch uit Ierland voor zich dulden. Dubbeldam plaatste zich wel met zijn paard Simon... voor de finale van de wereldbeker in Leipzig volgende maand. En die kwalificatie is belangrijk voor de Olympisch kampioen van 2000. Uiteraard, kijk, voordat je naar Zetogenbos gaat... dan weet je dat je waarschijnlijk nog een paar puntjes achteraf gezien... Was het niet nodig geweest, want ik had het achteraf gezien. Als ik geen punten had gehaald vandaag, was ik er nog bij geweest. Maar goed, dat is achteraf. Dus voor de tijd maak je daar wel een beetje zorgen over natuurlijk. Maar als je eenmaal hier in Den Bos bent, dan, dan ben je eigenlijk alleen maar bezig met zondags gewoon ervoor bijstaan Omdat je hier in bos ervoor bij wil staan. En niet omdat je je wil plaatsen voor Leipzig. Nu ga je naar Leipzig. Dit is een enkele wedstrijd op deze laatste dag van het concours. Dat is een meerdaagse evenement. Past dat jouw paard Simon? Ik denk het wel, want uh, Simon heeft laten zien dat hij altijd op alle concoursen, uh, ook de eerste dag direct, al uh, voor erbij kan zijn. Dat heeft hij ook hier weer laten zien Hij was al hier weer vijfde in de kwalificatie. Uh, uh, en als ik zie hoe hij uh, afgelopen jaar in Calgary op het grote concours uh, heeft gesprongen, daar heeft hij uh, twee kwalificaties nul gesprongen. Op zaterdag de landenwedstrijd dubbel nul. En op zondag wint hij de grote prijs. Dus hij heeft denk ik wel laten zien dat hij over meerdere dagen heel constant kan presteren. Nu kennen heel veel mensen jou natuurlijk als dé gouden medaillewinnaar van, uh, van Sydney. Uh, en van de Schiem met de overwinning in Aken. Dat, uh, dat kan niet mooier bijna na zo'n Olympische medaille. Uh, wat, houdt jou, wat drijft jou om door te gaan en ook weer met zo'n paard uh, terug te komen? Ja, kijk, ik ben natuurlijk nog hartstikke jong en ik, ik denk voorlopig helemaal, heb ik nog nooit over nagedacht, om überhaupt al te zeggen van ik, ik maak het minder of ik stop of weet ik veel. Ik ben nog hartstikke jong, ik heb fantastische mensen achter mij staan, fantastische sponsoren achter mij staan. Ik heb goede paden, ik ben vol gemotiveerd, dus ik ben voorlopig nog wel even van plan om, om op dit niveau door te gaan. Een barrage vanmiddag die volgens een wat uh, ander systeem eigenlijk werkte. Vroeger dan was er tijd over en dan kon je, als, je een, uh, ja, als laatste start kon je nog eens kijken... de kant uit de boom kijken en dan op foutloos gaan rijden... want je had zeeën van tijd. Hier stond de tijd heel krap, echt ver.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 Uh, maar ik had wel zoiets in mijn achterhoofd. Ik moet het niet overdrijven, want die van mij is sneller dan die van Dennis. En dat heb ik een klein beetje onderschat. En dat was net die 3-10 uh, die me de das om gedaan heeft. Dat Jeroen Dubbeldam in gesprek met Ed van de Bent. Behalve Dubbeldam heeft ook Harry Smolder zich met Ratina Z verzekerd... van deelname aan die wereldbekerfinale in Leipzig. De basketballers van Groningen veroverden vanmiddag de nationale beker. Ze verzoegen in de finale Bergen-Op-Zoom met 67-55.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 We een uh, Nederlandse singer-songwriter, is een uh, laatste single, zijn This Town. Marco van Basten en uh, Frank Rijkaard zijn het komende seizoen vrijwel zeker niet actief als trainer in Portugal. Beiden waren door een kandidaat voorzitter van Sporting Portugal voorgedragen als nieuwe trainer. Maar de verkiezingen werden gewonnen door een ander kandidaat... die nog geen trainer op het oog heeft. Althans, dat heeft hij nog niet gezegd. Brazilië won vanmiddag een oefenwedstrijd van Schotland. In Londen werd het 2-0. Beide doelpunten werden gemaakt door de 19-jarige Nijmar. Hij is speler van Santos. En de Nederlandse zwemsters Inge Dekker en Femke Heemskerk... hebben zondag op de slotdag van de Franse kampioenschap in Straatsburg... opnieuw een overwinning behaald. Dekker zegevierde op de 50 meter vlinderslag... In de tijd van 2557. En daarmee scherpte ze haar persoonlijk record aan. En het, ook, ze realiseerde ook de beste Nederlandse tijd ooit... in een badpak van textiel. Femke Heemskerk zegeweerde in een persoonlijk record... van 28,26 op de 50 meter rugslag. En ze won eerder al de 200 wissel... En verbeterde drie keer een Nederlandse koor bij die Franse kampioenschappen. Inge Dekker won ook nog de 100 Vlinder en 50 vrij bij diezelfde kampioenschappen. Dan Bart Brentjes. Die is zondag met zijn ploeggenoot Jeroen Boelen als tiende geëindigd... in de proloog van de Cape Epic. Dat is een loodzware mountainbike race van week in Zuid-Afrika. Het Nederlandse duo had voor de 27 kilometer in Kaapstad... een uur, 7 minuten en 53 seconden nodig... Zwitser Christophe Sauser was met zijn Zuid-Afrikaanse partner Burry Stender. ruim vijf minuten sneller daar in Kaapstad. Uh, alle blaadjes zijn op. Met andere woorden, deze uitzending is klaar. Zo direct het elf uur journaal. En daarna John Jansen verhalen met zijn oog op morgen. Wat mij betreft, tot volgende week. Nog een fijne avond. Dag.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 Help Japan. Maak nu uw gift over op Giro 6868. Ontdek de wet van Lexens. Ga naar Lexens.com. Het Rode Kruis helpt Japan. Help ook Giro 6868. Wil je dit jaar meer voordeel uit je belastingaangifte halen? Ja of nee?